Hoofdstuk 11 De derde zevenkring, Neptunus. Dit hoofdstuk bevat vijf paragrafen. 1. Schrijf aan de engel der gemeente de Laodicea Zo spreekt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, de eersteling van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat ge nog koud, nog heet zijt. Waart ge maar koud of heet. Omdat ge lauw zijt, nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat ge zegt, ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek, en ge niet weet dat ge ellendig en deerniswaardig en arm en blind en naakt zijt, raad ik u aan van mij door vuur gezuiverd goud te kopen om rijk te worden en witte klederen om ze aan te trekken, opdat de schande uw naaktheid niet openbaar worden, en zalf om daarmede uw ogen te zalven opdat ge moogt zien. Wie ik lief heb, die bestraf en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij op mijn troon te zitten, zoals ook ik overwonnen heb en gezeten ben bij mijn vader op zijn troon. Wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt.